Welkom terug bij uur 2 van CFM Klassiek, eh, waarin wij eh, als eerste hebben geluisterd naar een symfonie nummer 4 in E-mineur opus 98 van Johannes Brahms. Het eh, uitvoerende orkest was het Detroit Symfonie Orkest onder leiding van Leonard Stetkin. Sletkin moet ik zeggen, goed zeggen. We gaan van Brahms naar Tchaikovsky en wederom een symfonie en wederom nummer 4. Alleen staat hij nu in F-mineur en is het opus nummer 36. Het uitvoerende orkest is het Philharmonisch Orkest onder leiding van Herbert van Karian. Ook niet bepaald de minste. Dus Tchaikovsky en deel uit de symfonie nummer 4 in F-mineur. Opus 36. We zitten goed in onze symfonieën vandaag... want ook nu gaan we wederom door met een symfonie... en wel van Ludwig van Beethoven. Het beroemde laatste deel uit de negende symfonie... En ook zijn laatste symfonie, want hij heeft er maar negen geschreven. Dus het beroemde deel, waar ook onder andere het Europese volkslied in verwerkt zit. Uh, Beethoven dus, symfonie nummer negen en uh, het uitvoerende orkest is hetzelfde als bij het voorgaande stuk. Namelijk het Philharmonisch Orkest onder leiding van wederom Herbert van Karian. Seine der sonnenfieger froh wie seine sonen lind und des himmels prechtend lang lauft blühe eure Bar 22 minuten lang. Hoezo? Lekkere muziek. Beethoven dus. En zijn uh, negende symfonie. En daaruit het laatste deel. En uh, leuke bijkomstigheid, of voor hem dan niet, maar uh, leuke wetenswaardigheid is wel dat hij het stuk zelf nooit gehoord heeft. Want hij was toen al doof. En uh, de, alles wat hij uh, opschreef, dat hoorde hij wel in zijn hoofd. Maar hij heeft uh, nooit een orkest dit stuk horen spelen dat hij dus, zoals ik zei, al doof was. Um, iets heel anders nu. Terug naar de barok. En wel naar Georg Friedrich Hendel. En uh, Duitse componist die uh, in de loop van zijn leven naar uh, Engeland uh, verhuisde. En vanuit daar prachtige muziek schreef. Ook voor allerlei gelegenheden. En uh, daar is het volgende stuk een voorbeeld van. We gaan luisteren naar <coughs> de Water Music Suite nummer 2. In D majeur, en het wordt uitgevoerd door het Berlijns Philharmonisch Orkest, onder leiding Wederom. Hij is hofleverancier vandaag van Herbert von Karian. De Water Music. weer aardig naar het einde van deze uitzending toe. We gaan uh, nu naar twee stukken achter elkaar van Johan Sebastian Bach. Het zijn uh, twee korte dingetjes, dus vandaar dat dat mag. Het eerste uh, wat we gaan draaien is de beroemde Badenerie uit de Tweede Orkest Suite. Uh, die later door Exception omgedood is als uh, Peace Planet. Um, die gaan we als eerste horen en daarna een, uh, nog een stuk uit diezelfde orchestral suite. Het uh, geheel wordt uitgevoerd door het Stuttgarter Kamerorkest onder leiding van uh, Karel Münchinger. En Jean-Pierre Jean Rampal, de beroemde Franse fluitist, die speelt de fluit. En uh, Germaine fouché Clerc speelt klaversymbel. Bach dus en de tweede orkestsuite. De kenners hebben natuurlijk gehoord dat ik de zaak lekker heb omgedraaid, want de badenerie kwam pas als tweede. Uh, helaas, onze tijd zit er alweer op. Uh, we hadden nog veel meer voor u staan. Maar ja, als je van die lange stukken gaat inprogrammeren, dan uh, is de tijd gauw op. En uh, dat is in dit geval. Maar de rest van de speellijst blijft lekker staan tot de volgende uitzending. En dan krijgt u nog veel meer moois, want we hebben nog heel fraaie dingen klaarstaan. Volgende keer dus beter en we gaan eruit. Uh, dit was CFM Klassiek voor deze zondag. We hopen dat u weer met plezier geluisterd heeft. Heeft u verzoeken, heeft u ideeën, kom er gerust mee. Zet ze op onze Facebookpagina CFM Klassiek. En uh, aan alle verzoeken proberen we zo snel mogelijk uh, te voldoen. Dus. Kom maar gerust met die ideeën, want wij hebben ook niet alle wijsheid in pacht, zal ik maar zeggen. Goed, hartelijk dank dus voor het luisteren. We gaan naar het uh, nieuws van 9 uur met onze gebruikelijke iTunes. En uh, ik wens u nog een fijne avond. Mede namens Angela naast me aan de knoppen. En tot de volgende keer. Tot zover. Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.